Goedenavond en welkom. Gisteravond zag het er nog niet eruit, maar vanavond wordt er gewoon weer gevoetbald op Groene Velden. Onder andere in Waalwijk, waar de nummer 7 NEC op bezoek is bij de nummer 11 RKC. En op bezoek is ook graag nog niet meer. Zo is dat. Het is nog 0-0. Nog geen doelpunt. Het is fris. Maar het is zeker te doen. En het veld ziet er van afstand. En eigenlijk ook van dichtbij er straks. Uitstekend uit. Daar kan het niet aan liggen. Deze ploegen doen het allebei. Dus redelijk met plekken in de middenmoot. Eén serieuze kans gezien. Na zeven minuten. Halverwege de helft van NEC. Aan de rechterkant van het veld. Was het Leroy George. Die makkelijk balverlies leed. Een nonchalant balletje opzij. Gaf die overname van Chevalier. Lekker hard geschoten van een meter of twintig. Maar Babos de doelman van de NEC met een uitgestoken hand. Hij voorkwam de 1-0 van de thuisploeg. Het is zoals gezegd 0-0. En de temperatuur zal onder 0 zijn. We gaan het vanavond allemaal echt waar overleven. Nog drie andere wedstrijden. Om kwart voor acht ADO tegen Pex Zwolle en AZ tegen Willem II. En om kwart voor negen gaan we in de arena kijken... of Ajax uh, van vorig weekend speelt... of het Ajax van door de week afgelopen week. Uh, langs de lijn zaterdagavond tot 11 uur met Sport. En u hoort het al, muziek ook nog. ook met a girl zoals bij alle wedstrijden in het betaald voetbal werd er een minuut stilte gehouden in Waalwijk en hoe hielden de spelers zich daarna Ragnar niet meer. Volgens mij wel netjes. Ik heb er een beetje op zitten letten tot nu toe. Het is de 22e minuut die loopt. Het is 0-0. Paasje op ten voorde. Vorig seizoen nog hier. Nu voor NEC voetballend. Hij wordt van de bal gelopen op de rand van het strafschopgebied. Dan neemt George over. Paasje naar Platje. Wat rechts voor het doel in het strafschopgebied van RKC. Als een schot wordt geblokt. Dan gaat de bal nog naar de buitenkant toe. Wordt hij voorgegeven. Maar ja, daar is dan niemand voor het doel van RKC bij NEC om er nog eens zijn hoofd tegenaan te zetten. Maar ik heb er een beetje op zitten letten om nog even op jouw vraag terug te komen. Ik heb het gevoel dat het allemaal er rustig aan toe gaat. Een paar overtredingen gezien binnen de lijnen, maar daar werd niet overdreven op gereageerd. En misschien is dat geen toeval. Wie zal het zeggen? Ik vind Alex Pastoor, terwijl we wachten op de keeperstrap van Jeroen Zoet, de doelman van RKC. Ik vind de doelman of de trainer van NEC, Alex Pastoor, de tief voor om zijn spelers er nog eens even op te wijzen... Dat ze in de gaten worden gehouden dit weekend. En het goede voorbeeld moeten geven. Daar is die trap van uh, Zoet aangekomen bij Van Peppe. Ter hoogte van de middenlijn. RKC komt aan de linkerkant het strafschopgebied in. Met Teddy Chevalier. Dan Bukali. Snelle combinatie. En dan overgenomen door Comboy. De linker verdediger die uit wil verdedigen bij NEC. Dat lukt niet. En de bal gaat terug naar Chevalier. Draait om de eigen as. En legt de bal dan wat ongemakkelijk neer. Voor Imad Naya. Het uh, twijfelgeval... Voorafgaand aan dit duel op het middenveld bij RKC. Hij kan spelen, maar een EC heeft overgenomen op links. Bijna bij de middenlijn met de Messi van Opheusden, Want zo wordt hij geloof ik genoemd, deze Navarone voor. En het spel verplaatst bij de Nijmegenaren richting rechts. De middenlijn overgestoken door Nathaniel Wil. Dan ingespeeld door Ryan Koolwijk. Terug in het elftal na twee wedstrijden Schorsing. En dan is het George die balverlies leidt. Er is ook gevlacht. Misschien voor buitenspel. Misschien voor vasthouden van George. Ik denk eigenlijk het laatste van Peppe alweer voor RKC. Dat de bal diep speelt. En een gelukje. Boukari, misschien breuier loopt het gaatje dicht. Als Van Eijden over de bal heen is gestapt, er komt nog een voorzet. en Comboy is het die de bal dan weggehaald bij NEC vanaf de strafschopstip. Dat is waar hij staat. Trapt hij de bal halverwege zijn eigen helft over de zijlijn. En dan even snel vertellen dat die Comboy na die kans van Chevalier voor RKC, die Comboy kreeg een mogelijkheid voor NEC-vrije trap. Bijna ter hoogte van de middenlijn op links. Die bal ineens richting het strafschopgebied van RKC. Komboy. boy, kom koppen, was mee naar voren. Stond dicht bij de goal van Zoet, maar die pakte de bal. 0-0, 25e minuut, RKC, NEC. In Engeland won Arsenal met 2-0 van West Bromwich Albion. Aston Villa en Stoke City scoorden niet 0-0. Southampton Reading 1-0, Sunderland Chelsea 1-3. Swansea City tegen Noord City 3-4 met een goal van de Guzman voor Swansea. Wigan Athletic tegen Queens Park Rangers 2-2. Aan kop gaat Manchester United met 36 uit 15. Gevolgd door City uit Manchester met 33 uit 15. En de derde plaats is voor Chelsea 29 uit 16. Morgen is er Manchester City tegen Manchester United. Dan de Bundesliga Augsburg tegen Bayern München 0-2. Borussia Dortmund Wolfsburg 2-3. Met een goal van Dost voor Wolfsburg. Stuttgart Schalke werd 3-1. Nürnberg versloeg Fortuna. Düsseldorf met 2-0 en Freiburg-Won van Kreuter vuurt met 1-0. Dus uh, bijna rust, een minuut of 5-6 voor rust... bij Eintracht Frankfurt weer de Bremen... en dat is daar nog niet gescoord, 0-0. Bayern München gaat met 41 uit 16 aan kop. Leverkusen heeft er 30 uit 15, 11 punten minder dus. Leverkusen speelt morgen uit tegen Hannover. Borussia Dortmund is derde, 27 uit 16... en de vierde plaats wordt gedeeld door Schalke en Stuttgart, 25 uit 16. Je nu ook zijn, mag echter is, helder, wat stilt nu, jouw vriend geworden is. Zo stil. Hoeveel kansen heb je al gezien eigenlijk in Waalwijk, Rachmer? Nou, kansen regenen doet het niet. Het is 0-0. Als RKC de bal heeft, die ploeg heeft het initiatief. In de wedstrijd kreeg zojuist een kans. Martina, gelegenheidsrechtsbek vanwege een, een late blessure voor Bantja Moet hij gisteren hebben opgelopen, denk ik. Rechterkant van het Veld Chevalier weggestuurd. En de bal voor de goal richting Jozefzoon. En die verdachte ik eigenlijk van dat hij niet zo geloofde in de voorzet van Chevalier. Die wel degelijk kwam. Meter of 6, 7 voor het doel. Recht voor het doel van Babels. En Jozef Zoon raakte de bal niet. Babels een beetje in de problemen. Een half hoge lange terugspeelbal. Maar de doelman van NEC trapt die bal naar voren toe. Wel weer de overname op het middenveld van RKC. Dat goed voetbal van Peppe komt door. Staat halverwege het strafschopgebied op links. Voor RKC voorzet naar Bukari. Die gaat de bal overheen. Die zegt ja ik krijg een zetje. Van Michel Breuer in het centrum bij NEC. Maar daar wil de scheidsrechter vanavond niet aan, Erik Braamhaar. Hij was het ook die uh, float na een minuut stilte. En ik zeg met uh, nadruk een minuut, want ik denk dat het echt een minuut heeft geduurd. Er zijn vaker minuten stilte die duren volgens mij dan 30 seconden. Maar deze duurde de volle minuut om iedereen eens goed uh, te laten stilstaan... bij wat er vorige week in Almere allemaal is uh, misgegaan en gebeurd. De trap gezien van Babels. Daar is George in de as van het veld, 5, 6 meter over de middenlijn. Voor spelend in principe op de 10 bij NEC. Geeft een behoorlijke voorzet, maar Platje kan net niet koppen omdat er wordt weggehaald door Van Mosselveld. Een basisplaats voor hem omdat Martina vanuit het centrum naar de rechtsbackpositie van Bantjar is gegaan. En zo dus aan de aftrap van Mosselveld. Vrije trap naar buitenspel bij NEC. En die bal gaat genomen worden zo te zien door Drost. de meter of 3-4 buiten zijn eigen strafschopgebied. Bal over korte afstand naar Naja. Naja op de huid gezeten door Kolwijk. En dan naar links gespeeld op de rand van het strafsopgebied bij RKC van Mosselveld. Wat in de problemen gebracht Bukari Na het doorjagen van Nathaniel Wil. Dan zoet in de problemen na een terugspelbal. Maar met goed spel van Naya en Martina komt RKC toch de helft op nu van uh, NEC. Daar vasthouden van uh, de linkerverdediger. verdediger. vrije trap snel genomen richting de doorgelopen Jozefzoon. Maar Babels is op zijn post en trapt de bal met de linkervoet. De binnenkant daarvan weer naar voren toe. Maar al die afvallende ballen op het middenveld zijn eigenlijk steeds voor RKC. Dat vorige week in de Kuip met 2-0 verloor van Feyenoord. De doelpunten toen van Graziano Pelle. En daar had Erwin Koeman zich toch eigenlijk wat meer van voorgesteld... na de overwinning bij Herenveen En daarvoor het gelijke spel thuis tegen FC Groningen. Overname ter voorde voor NEC ter hoogte van de middenlijn. Vorig jaar werd het hier 2-0 voor RKC. Toen scoorde ter voorde nog. Maar nu dus spelend in het shirt van de Nijmegenaren. Die op kunnen pakken achterin met Michel Breuer. De 33 e minuut inmiddels. En uh, zo gaat het weer eens een keer naar voren toe. Is het echt wel zo dat beide ploegen wel willen wordt leverd? Dat was je eerste vraag. Niet zo heel veel uitgespeelde momenten op. Dat is tot nu toe jammer. 0-0 dus. Shorttrekker Niels Kerstold heeft in Shanghai brons gewonnen op de 1000 meter. De Koreaan Kwak was de snelste. Hij pakte dus het goud. En met deze prestatie uh, behaalde Kerstolt ook een Olympische nominatie op de 1000 meter. Shinky Knecht deed dat ook door de B-finale te behalen. En de Amerikaanse skiester Lindsay Vaughn heeft in Sankt Moritz... haar 57e wereldbekerwedstrijd van haar carrière gewonnen. Ze bleef op de Super G haar Sloweense concurrent Tina Maze en haar landgenote Julia Mancuso voor. Het was voor Vaughn alweer haar vierde zegen dit seizoen... na de drie klappen van vorige week in Canada. En de snowboardse Nicolien Sauwerbrei is bij haar rentree op de piste... in de achtste finales uitgeschakeld. Bij de wereldbeker in Lachtal kwam ze in haar tweede run... ten val op de reuzen morgen zal Saul nog een keer in actie komen. Could you be a, you be a movie star? So you want to be a rock star?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 Don't go high Michael Boubley zong over Hollywood en dacht nog niet meer, praat over ergens in NC. Ja, daar zie ik geen enkel verband tussen, tussen Hollywood en Waalwijk. Maar bel maar als dat er toch blijkt te zijn. 37 minuten gespeeld. Tijd voor actie. Nog geen doelpunten in Waalwijk de afgelopen minuten. Ook geen kansen gezien als Jozefzoon op avontuur is. Maar de bal makkelijk achteruit speelt naar Naya In de middencirkel is het Duits. En nog wel een keer van afstand zien schieten. Maar die bal ging wel een meter, anderhalve meter over de goal van Babos. De NEC-keeper heen. Het doorverdedigen, doordekken nu achterin bij Comboy. Waardoor... Jozef zo niet weg kan en bijna Koldijk. Die de bal ter hoogte van de middenlijn kan afsnoepen uit de voeten van Naja. Maar uiteindelijk breed gespeeld naar Van Mosselveld. Op de helft van RKC terug naar Naja. Ook weer een ongelukkige bal eigenlijk naar Van Mosselveld. En die rampt hem dan maar vanaf de linksbackpositie naar de andere kant van het veld. In de hoop dat daar iemand staat die er wat beters mee van plan is. Dat is Martina. Die maakt wat wilde gebaren richting zijn ploeggenoot. van ja Wat moet ik in vredesnaam met zo'n bal aan? Het is de ingooi die we hebben gezien van NEC. Nu Breuer op avontuur. George halverwege de helft van de Waalwijkers. Linkerkant van het veld. Voorzet komt laag en bijna nog bij Platje. Maar die staat denk ik iets verder vanaf dan dat ik vermoedde. Want steekt zijn been niet uit en opgepakt door Zoet. En nu is de afvallende bal een keer voor NEC. Ter hoogte van de middenlijn naar voren gespeeld. Ineens naar de rechterkant van het veld waar richting voor Voorde staat. Dan de paas van voor. Als van het veld waar moet het naartoe? Even achteruit naar Koolwijk. Afstand tot de goal is een meter of 25 wel. Dan konboy en zo wordt KC vastgezet op de eigen speelhelft. Met een paas nu richting Leroy George. Komt uit de voeten van Breuier. Krijgt de bal weer terug, wil hem binnendoor steken. Misschien wel naar Comboi. Dat lukt niet. En als Kolwijk dan balverlies leidt, zit RKC er weer tussen met Naya Langs George. Die deelt een klein tikkie uit. Protesteert verder niet om er nog maar eens over te praten. En een vrije trap voor RKC Waalwijk. Jozefsoon gaat het overlaten. Als we inmiddels in de 39e minuut zitten. Laat het over aan Cuco Martina. Goede speler op de rechtsbackpositie, Nog bijna vertrokken aan het begin van het seizoen naar Roda. Maar uiteindelijk toch gebleven in Waalwijk. RKC heeft de bal met Drost. Drost wordt wat opgejaagd. En dat gebeurt dan door Ten Voorde. En dan via Martina maar weer eens naar Zoet. Linkerkant van het veld. Van Mosselveld. Ineens naar Van Peppe. Daar is Navarone voor in de buurt. Maar de bal kan toch naar Robert Braber. Op de helft van NEC. Leidt wel balverliezen natuurlijk het duel met Wil. Dan is Platje weg. Aan de rechterkant. Daar is ook Van Mosselveld voorzet naar Ten Voorde. Komt. Maar komt niet aan. En dat is ook wel belangrijk bij zo'n bal. Ten Voorde die er drie inschoot dit seizoen. En Platje die de laatste week in vorm is, want hij maakte zes goals. En hij is toch een van de mensen vanavond om in de gaten te houden. Dat gaan we in de eerste helft nog een minuut of vijf en een half doen, dan is het rust. En voorlopig staat op het scorebord de stand, die er ook stond een minuut of veertig geleden. U raadt het al inderdaad 0-0. We gaan het hebben over hockey, want uh, het Nederlands team heeft in een heel warm Melbourne de finale bereikt van de Champions Trophy. Gastland Australië is morgenochtend de tegenstander in de finale. Bondscoach Paul, Paul van Aas zag in de half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 Van As, de bondscoach, en Filip Koken. Uh, en u hoorde het al, ze hadden het over Robert Kemperman. Die had een hoofdwond. En nadat hij die had laten bekijken, praatte hij weer met Filip Koken. Robert, ik ben zo blij dat je hier zo staat. Jij ook? Ik wel, ja. ja toen ik die stik om mijn ogen kreeg, wist ik even niet uh, hoe het eruit zag. Maar uh, gelukkig valt het Drie echtingen. En uh, de dokter zegt dat het goed uitziet. Ja, de dokter zegt het, maar jij moet het voelen. Ja, een beetje hoofdpijn, maar uh, ja, als het er goed uitziet, uh, ook geen zorgen voor morgen. Dus... Uh, prima. Er ging hier echt een golf van ontzetting door het stadion. Toen de herhaling kwam van het beeld waarbij jij uh, geraakt werd op je hoofd met een stick. Ja, nou, het was een harde knal. Ik dook erin en hij uh, haalt hem vol door. En, ja, ik krijg hem op mijn oog en uh, hij spat open. Dus, ja, het, het zou er akelig uitgezien hebben, maar uh, het zit allemaal goed weer aan elkaar dus, gelukkig. Wat is de schade nu? Ik zie een zwelling, is dat alles? Ja, zwelling en drie hechtingen. En, uh, ja, hopen dat de zwelling een beetje meevalt, goed koelen, dat het niet mijn oog dicht gaan zitten. Maar uh, op zich is het prima. En daarna haalde je nog even je gram met een doelpunt? Dat moest nog even. Nou ja, ik zei toch, Paul, ik kan spelen als het moet. En, uh, ja, het is natuurlijk bloedheet hier en uh, doorwissel is cruciaal. Ja, en ik, uh, ik kon er nog één maken gelukkig, dus uh, dat was fijn. En dat was Robert Kemperman. Het viel dus allemaal uiteindelijk mee. De finale tegen Australië is morgenochtend om 6 uur. Flitsen te beluisteren op Radio 1. En u kunt de wedstrijd integraal zien op nos.nl. Niet te zien, LKC NEC, maar wel te horen, dacht er niet mee. Ja, vanavond half elf. Kan iedereen kijken naar de hoogtepunten. Misschien wordt dit er wel een met Chevalier. 0-0 Jozefzoon voor de RKC. Strafschopgebied in van NEC. Wat naar de rechterkant toegedreven. Dan opgepakt door Martina. Schiet met links. En dat is een doeltreffende poging. En daar staat Babels toch op het verkeerde been. Want die bal gaat in de korte hoek. En zo hard is die poging van de rechtsback van de RKC Waalwijk niet. We zitten een minuut voor de pauze. Minder zelfs. En dan sluit die rechtsback om maar eens uit te halen. Denk ik dat Babels misschien wel rekening houdt met een schot in de lange hoek. Oh, hij wordt van richting veranderd. Dat moest ook wel. Want het zag er zo gek uit. Ik denk dat het de benen zijn van Breuer. Die ervoor zorgen dat die bal erin gaat achter Babels. En die heeft dan geen kans. Die is vrijgepleit van alle schuld. Want hier kan de Hongaarse keeper niets aan doen. Het is 1-0 voor RKC. Dat zijn de feiten die blijven staan. En op basis van de kansenverhouding en het balbezit in deze wedstrijd... valt er eigenlijk tegen deze stad niet zo heel veel in te brengen. NEC ter hoogte van de middenlijn kijkt dus aan tegen een achterstand van Eide met een lange bal... De extra tijd zal inmiddels aangegeven zijn, denk ik, door de vierde man. Maar mij is niet duidelijk hoeveel erbij komt. Nou, er komt helemaal niets bij. Het is klaar. Een handig moment van Martina om de bal via een NEC-verdediger erin te schieten. Want RKC leidt opeens bij rust met 1-0 tegen NEC uit Nijmegen. De Christians met Harvest of the World. Peter Koskala was bij de wereldbeekwedstrijd schaatsen in Nagano de gevierde man. Hij won zowel de 500 als de 1000 meter. Op de kortste afstand, de 500 meter dus, met Michel Mulder knap tweede. Ja, zeker een goeie. Was, uh, ik voelde me de hele week al goed. Dus ik wist dat het kon, maar uh, ja, dat was een hele mooie. 4-9 staat net wat leuker als, uh, als in de 35. Moest het ook na die mislukte race de laatste in Heerenveen? Uh, ik, had wel een beetje, ik stond wel vandaag aan de start met het gevoel van... Uh, ik heb iets goed te maken, inderdaad. En, uh, ik was heel getergd vandaag. Het viel even voor de mensen die het niet meer weten. Ja, klopt. Uh, punt in het ijs bij de start. En nu uh, was ik de eerste 10 meter door, toen dacht ik van. Uh, en nu uh, gas, uh, gas op, die, uh, op het ijs. Dan zeg je zelf al, 34 is een stuk mooier dan 35. Weet je ook al wat het waard is dan in dit veld? Ja, ik, ik had een beetje de B-groep gezien vanochtend. En dan waren de tijden niet heel bijzonder snel. Dus ik denk van, ah, dit is wel een hele goede tijd. En ik had wel verwacht dat het goed genoeg zou zijn voor het podium. Maar uh, toen ik Kostklaas zag rijden, dacht ik wel van, uh, oei, dat is nog wel een verschil. Wat moeten we daar daarna van zeggen? Of, het lijkt wel of hij valt of hij wint. Ja, nou ja onwaarschijnlijk goede rit. Echt uh, complimenten. En, uh, ja, het was niet zo heel gek, die liefstblessure waarschijnlijk. Om nu alweer 9-6 en zo'n rondje te rijden is echt uh, ja, heel erg knap. En uh, dan is er nog wel uh, een gaatje zo uh, met hem. Wat hij helemaal niet is, constant, ben jij wel. Is dat belangrijk voor je? Ah, ja, dat hoort ook bij 500 meter rijden. Om twee goede 500's te rijden op één dag. Of zoals in dit geval in één weekend. En, ah, dat, dat heb ik een paar keer gedaan, maar dat is niet makkelijk. Ik ga het gewoon morgen weer proberen. Het is je derde, 34 al van dit seizoen. Ja, nee, wat het al gaat het echt heel erg goed. En, ja, dat, uh, ik ben heel blij dat, de basis, dat het mijn basisniveau zo erg gegroeid is. Dat ik gewoon met een goede rit uh, ja, gewoon een 34-9 weer rijd. Daar ben ik echt super blij mee. Zeg het alsof het niks is. Uh, ja, ja, weet je, ik had vandaag het gevoel dat het kon. En, dus, uh, ik heb, ben blij dat ik gedaan heb. Wat ik ook dacht dat ik in mijn hoofd had, dat ik zou kunnen. En, ja, maar het is inderdaad wel een beetje omschakelen, Tegelijk met vorig jaar, toen was ik wel heel erg blij als ik 35 laag rijd. Michel Mulder, tweede dus op de 500 meter. Minder succes was er voor Hein Otterspier. Die viel onlangs in Heerdeveen en nu ook in Nagano. Jeroen Stekenburg praat ook met hem. Ja, hier kom je niet van Japan. Ja, ik sta helemaal voorbij, Ja, ik sta helemaal voorbij. Ik ben helemaal... Uh, ja, ik weet gewoon echt niet wat er gebeurt. Ik dacht dat ik nou aardig weg was. Ik uh, duik al te ver voorover waarschijnlijk. En ik, uh, en ik lig weer onderuit. En, ja, het is gewoon... Uh, ja, het meest lelijke woord wat je nu in je opkomt dat wil ik eigenlijk zeggen. Maar... Ja, ja, jammer. <laughs> Voor nu. <laughs> Niet zo lelijk, jammer. Maar goed, het zal een ander woord geweest zijn. Vaak is het met punten in het ijs in de eerste twee stappen of zo. Jij was al een stap of vijf, zes onderweg. Betekent dat iets? Ja, ik, uh, ik kwam volgens mij wel aardig van de lijn af, dacht ik. En, uh, maar na een paar stappen rennen wil je gaan schaatsen. Dus dan uh, gooi je je bovenlichaam ietsjes platter. En dan, ga je, ja, dan maak je die voorwaartse beweging eigenlijk nog beter. En omdat je dan dieper zit, kan je langere slagen maken. En uh, zeker voor mij is dat wel essentieel. Maar uh, ja, waarschijnlijk iets te snel naar beneden gezakt. Terwijl dat ik mijn benen niet meer onder mijn lichaam kreeg, zeg maar. En daardoor gewoon ja, net even te weinig optilde. Dus in het ijs trapte. Kun je dat nu terughalen of moet je daar echt voor terugzien? Voor wat er precies gebeurde? Ja, ik, normaal als zoiets als gebeurt. Kijk, in training heb je wel eens zoiets. Dat, uh, dan zoek je soms het randje op of het grensje. Maar ik, ik ging nu aardig safe weg van mijn gevoel. Maar als je dan zeg maar zo in één keer je punt in het ijs ligt. Ja, daar heb je gewoon niet op, uh, <coughs> sorry, niet op berekend. En, uh, ja, en dan sta je daar. En, of tenminste, dan lig je daar. En, uh, het, is gewoon, het is gewoon zo ontzettend balen. Ja, je wil gewoon... Goede dingen laten zien die je eigenlijk een beetje op de 500 meter een beetje fout deed. En, uh, maar ja, het is, gewoon, het is gewoon zo ontzettend zonde. Dat is het. Wil je niks aanpraten hoor. Maar moet je zelf oppassen dat zoiets niet in je kop gaan zitten. Als het ja, toch een aantal keer vrij snel bij zo'n start misgaat. Ja, het is ook zo. Maar in je, in je kop heb je eigenlijk een, een bandje zitten waar het eigenlijk altijd goed gaat. En die visualiseer je eigenlijk zo vaak voor een rit. En uh, eigenlijk ja... Met, met starttrainingen, met, met, eigenlijk altijd als je aan starten denkt, weet je, dan heb je gewoon een gevoel wat je eigenlijk in je hoofd hebt zitten van oké, okay, zo gaat het en zo voel ik het als het goed gaat. Dus uh, als de startschot gaat, dan gaat er ook een bandje spelen en die zet je op play en uh, dan denk je er eigenlijk niet echt bij na. En dan overkomt het gewichtje gewoon, en, uh, maar dat het eigenlijk nu, ja, de laatste keer in Heerenveen en nu lig je echt, ja, het is gewoon uh, verschrikkelijk zonde hij de speert na zijn val in Naganoog. En van de schaatsen naar bobslee. fit is Edwin van Kalker op zijn zachtste gezegd niet. En toch besloot hij dit weekend in actie te komen bij de wereldbekerwedstrijden in Winterberg. Van Kalker, al in bezit van een olympische nominatie voor de tweemansbob, wilde zich per se laten zien op zijn thuisbaan. Een reportage van Edwin Cornelissen. Op de insgesamt 1330 meter lange Winterberger renstrecke müssen die sportler 15 kurven bewältigen. In Winterberg zijn ze natuurlijk trots op hun bobbaan, maar vandaag is het toch een bobbaan in Nederlandse sferen. De privé-sponsor van Edwin van Kalker heeft namelijk honderden mensen meegenomen naar Winterberg om zo'n bobslee-wedstrijd eens in het echt bij te wonen. Nou, we zijn hier met 400 man, meneer. 400 man, ja, van de sponsor hè? Ja, van de sponsor. We waren eigenlijk met 800 man, maar de selectie... ...heeft uh, ja, de beste meegenomen, de beste supporters. Je hebt altijd van die mensen die gaan mee voor de lol. Maar wij gaan echt voor de sport, meneer. Oh, en wat is het met die sport? Ja, die sport daar is natuurlijk alles. Het is de wintersport. We kennen het in Nederland niet, maar je moet, je moet er gevoel voor hebben. Het is, ja. ik kan het niet uitleggen. En die mensen zien Edwin van Kalker twee maal voorbij komen in de tweemansbop. Maar grootse prestaties, die zijn gewoon niet haalbaar. Dat heeft alles te maken met een blessure. Nou ja, we, gingen naar, we gingen naar Canada toe. Uh, alle trainingen goed gedaan, tweemans, viermans... Runs waren, waren degelijk. Uh, en de allerlaatste trainingsdag uh, met de tweemans. Uh, misschien net uh, bij de voorlaatste pas schoot het in mijn hemstring. En, ja, dat voelt als het ware net als iemand met een, met een zweepje opslaat. Uh, en dan weet je onderweg gelijk dat het, uh, dat het toch mis is. Uh, zo goed en kwaad als kon, even naar beneden gestuurd. En dan uh, ik ben ik gelijk uh, de slee uitgestapt. En uh, toen gelijk daarna naar Nederland gevlogen... voor gelijk behandelingen en uh, een scan gehad, uh, een echo gehad... om te kijken wat exact de schade is. En uh, er, zit, er zit een klein scheurtje in het vlies eromheen... maar niet in de hemstring zelf. Ja. Dat is in die zin gunstig. En op basis daarvan kun je ook je, je behandelingen ingaan dan. En uh, zo hebben we het aangepakt. En dat heeft er mede voor gezorgd... dat ik hier in ieder geval uh, dat ik een paar passen kan doen. Wat maakte dat jou er alles aangelegen was om hier aan de start te veranderen? Ondanks die blessure. Kijk, het is, het is gewoon je thuisbaan. Uh, er is veel aan gelegen. Uh, natuurlijk, het evenement, alle mensen die hier zijn, je wil het graag goed doen voor, voor al je mensen. En natuurlijk, wij moeten ook gewoon punten halen voor het wereldbekerklassement. Wij mogen niet te ver wegzakken. En ik denk, in dat licht gezien uh, is deze 20e plek uh, in orde. Die fans zijn in Winterberg immer dicht dran aan de rentstrekker. Ze gilt als bijzonder toeschouwervriendelijk. En dus is hij naar Winterberg gekomen, Edwin van Kalker... voor al die mensen die voor hem speciaal aan de kant van de bobbaan staan. En onder die vele Nederlandse toeschouwers... ook de grote baas van NOC NSF, Maurits Hendricks... die gisteren zelf eens een keer in een bob is gestapt, hè? Ja, dat klopt. Dat was een, uh, een ervaring. Ik moet zeggen dat uh, je vanaf dat moment uh, uh, alleen maar kan zeggen... Uh, respect voor deze sport. Het is natuurlijk toch heel anders om erover te praten en ernaar te kijken... dan uh, een keertje zelf naar beneden te gaan. Ja. Wat ziet NOCNSF NOC-NSF in het bobsleeën? Is het een, een speerpunt van beleid, zou ik maar zeggen? Nou, het is natuurlijk een van de uh, sporten waarmee we op de winterspelen van Sochi aanwezig uh, willen zijn. Uh, daar wordt al jarenlang wordt daar aan gewerkt. En, um... Als je ziet dat we in ieder geval twee nominaties al hebben, uh, van Kalker en uh, NSM Kamphuis. Dan uh, laten ze ook zien dat ze op, uh, op top 8 niveau in ieder geval in de wereld meedoen. En Edwin van Kalker, hoe kijk je tegen hem aan? Want ja, dat is natuurlijk hoop gebeurd destijds in Vancouver. Maar het lijkt toch als een soort van wederopstanding. Hè? Ja, nou ja goed, je moet, je moet uh, in ieder geval vaststellen dat die jongens er zelf alles aan gaan binnen, uh, binnen de mogelijkheden die ze zelf gecreëerd hebben. Uh, en uh, ik hoop dat ze, uh, dat ze die prestatie uh, naar een ander niveau kunnen tillen. Ja. Met de steun van NOC-NSF of uh, zonder? De uh, steun die uh, NOC-NSF op dit moment geeft is aan uh, het team van de Bobstree Bond. Hè. Daar zit Esme Kamphuis in met uh, Judith en Willy. En uh, Ivo de Bruin uh, zit daarbij onder coaching van uh, Nicola. Ja, maar waarom uh, zijn jullie er dan niet voor het team van Kalken? Uh, die, die keuze is uh, eigenlijk uh, ooit gemaakt na uh, Vancouver, hè, toen er volstrekt de onduidelijkheid was over uh, in, in welke en tot wanneer het team door zou gaan. En voor ons is uh, een van de, de voorwaarden die we voor alle toffe hebben, is dat er een continu fulltime programma is. Uh, en daar voldeden zij op dat moment niet aan. Maar dat kan dus veranderen, uh, beluister ik? Ja, dat, dat is altijd zo. Hè. Ook dat is, uh, daarin zijn we open. Hè. Dus op het moment dat er, dat er zich kanshebbers aanbieden uh, voor de winterspelen... die niet in een uh, programma zitten... dan hebben wij altijd de ruimte om daar... Hè, tegen de tijd dat iemand echt laat zien dat hij dat ook podiumkandidaat is... hebben we de ruimte om daar nog in te stappen. Dus laten we maar eens even kijken naar de rest van het seizoen. Want ja, die blessure, in hoeverre kan die nog vervelende gevolgen hebben voor het seizoen? Kijk, we moeten deze twee weken doorkomen. Volgende week La Plagne. En dan nog twee weken volledig herstel. Uh, en dan begin januari Altenberg, de, de volgende Wereldbeker. En daar moeten we gewoon weer 100% zijn. En daar, uh, daar is dan alles op gericht. Met uiteindelijk het doel natuurlijk het WK in St. Moritz. Edwin Verkalken was dat. En u hoorde hem een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het voetbal van kwart vracht is begonnen. Ado tegen Pexwolle, Zwolle. Het is een jaar of acht geleden dat de laatste keer die wedstrijd voorkwam, Ronald van der Gier. Ja, en de laatste keer dat Zwolle won was heel lang geleden in de jaren tachtig. Dus wat dat betreft is er nog wel wat te winnen voor het elftal van Art Langeler. Komt hier in elk geval met het gevoel van ja, we zijn drie wedstrijden op rij ongeslagen. En een overwinning tegen Adel Den Haag is wenselijk en misschien ook wel denkbaar. Want ADO doet het aardig in deze competitie. Hoewel vorige week 2-0 verloren van Twente, maar in eigen huis is eigenlijk alleen maar Willem II verslagen. Dus dit is niet een uh, onneembare vesting uh, gebleken dit seizoen voor het elftal van uh, Maurice Stijn. Dus kansen voor Zwolle, dat Mokta moet missen. Mokhtar is uh, ziek. Niet aan deze wedstrijd. Dus, of niet in de gelegenheid om aan deze wedstrijd te beginnen. Sejmak vervangt hem. Ook Benson in het uh, elftal. Een driemans voorhoede waarin Benson aan de linkerkant zal uh, starten bij Ado Den Haag. Een uh, verrassing, toch wel. Geen plek dit keer voor Kevin Jansen. Supu Sepa komt voor hem in het elftal. Speelt linksachter bij Ado Den Haag. En dat betekent dat Meijers een uh, linie doorschuift. En terecht komt op het middenveld. Beide ploegen uiteraard met uh, rouwbanden spelend. Ook de scheidsrechter zal er een om hebben. Maar uh, dat is niet helemaal goed te zien. Want die, speelt, uh, of die loopt in het zwart. Tom van Siegem En zojuist hier ook uh, de minuut stilte. Die uh, elke keer toch weer zeer indrukwekkend is. Er hangt ook maar één spandoek in het stadion. En dat is een spandoek dat wijst naar de gebeurtenis van de afgelopen week. En verder geen enkel wedstrijdgerelateerd doek. Ado, heeft uh, ook natuurlijk niet de beschikking over Sherry, die uh, voor drie wedstrijden geschorst is. Zo, uh, zijn vervanger is uh, de man die voorin staat, links voorin Vicento. Die kreeg bijna de eerste kans van de wedstrijd, maar de bal gaat uh, voorlangs de goal van uh, Diederik Boer. We zijn begonnen, eerste minuut zit erop bij Ado tegen Bexel. Een andere wedstrijd van kwartvracht is AZ. Willem 2 in Alkmaar. Ja, AZ. Vier punten slechts voor op Willem 2. En Willem 2 dat vorige week eindelijk weer eens een keer won. Toen van Heer Veen. Dus ja, als je van Heer Veen kan winnen, waarom dan niet van AZ in die houtkamp? Ja, je speelt uit ten eerste. En dat is al een groot verschil voor Willem 2. En AZ is natuurlijk in potentie een, een ploeg. Dik in de, in de middenmoot. Linker rijtje, hoog midden. Uh, hoog van het uh, linker rijtje zouden ze horen te staan. Overigens ook hier dezelfde teksten kan ik al zonat van de Geer uh, hier aanhouden. Imponerend, indrukwekkende minuut stilte, geen spandoeken. En de wedstrijd is dus begonnen, staat 0-0, 2,5 minuut uh, bezig. Eén uh, mogelijkheid gezien uit een hoekschop voor uh, AZ. AZ nu in de aanval met Etje Rijnen. Mist de beide backs, die zijn er niet bij. De een omdat hij geschorst is, dat is Marcelis. En de ander omdat hij geblesseerd is, dat is Gorter. Vorige week uh, in botsing gekomen... Hield daar een, uh, ja, een lichte hersenschudding aan over. Kan dus niet spelen. Vervangers zijn bij Naldem, Giuliano en Marcus Hendriksen. En balbezit is voor AZ. Er wordt natuurlijk verwacht dat AZ deze wedstrijd nu eindelijk een keer gaat winnen. Want het is... Uh... Hij heeft ook niet echt meegezeten en AZ is een goede ploeg en in principe beter dan Willem II. Nu een vrije trap voor AZ halverwege de helft van Willem II na een kleine overtreding van Danny Guit, Man uit de omgeving hier die in de basis staat bij Willem II. Dat is dus dezelfde elf zo'n beetje heeft als vorige week na die overwinning tegen Herenveen Balbezit uit die vrije trap voor AZ. De bal gaat helemaal terug. Nick Viergever kan de bal oppikken. En alles en iedereen nu zo'n beetje op de helft van Willem II. Bal naar de linkerkant, naar Wijnaldem. Maar die speelt hem helemaal terug naar Viergever. En dus zitten we na 3,5 minuut spelen nog altijd met die 0-0 stand. En in de laatste minuut van de eerste helft nam RKC een 1-0 voorsprong tegen NEC. niet meer. Doelpunt van Martina. We spelen alweer bijna drie minuten in het tweede bedrijf. Het staat nog altijd 1-0. En een hoekschop gezien zojuist van RKC, getrapt door Duits. Terwijl Jeroen zoete bal over de zijlijn trapt, RKC-keeper. Maar Bukari kreeg krijgt die bal op het hoofd. Zo'n gevaarlijke harde bal van dichtbij. Maar wel gepakt door Babos. En daarom geen 2-0, maar 1-0. Overigens een curieus moment bij dat doelpunt. bal werd aangeraakt. We hebben inmiddels heel veel herhalingen gezien of die bal nou van richting werd veranderd door Van Eijden, door Breuyer. Misschien toch ook door zijn ploeggenoot Chevalier. We zullen het nooit weten, want het is gewoon niet te zien. Gek genoeg, met al die camera's langs het veld. Balbezit voor NEC. Bal het strafschopgebied in bij RKC. Dat is de bedoeling van Michel Breuyer. Maar uh, nu, was hij, nu was hij het wel, zou ik bijna zeggen. Maar die bal wordt onderschept bij RKC op het middenveld. Opnieuw is het uh, Breuyer. Reed gespeeld in de middencirkel nu van Eijden. Kijkt dus waar het naartoe kan. Een lange bal naar de linkerkant. Maar die komt niet aan. Komt op de borst van de doelpunt te maken. Cuco Martina heeft hem op zijn naam gekregen. De 1-0 van RKC. Die staat op het bord. Ook na vier minuten spelen in de tweede helft. Ado Peksvolle, Roland van der Gier. Leuk, leuk begin. Het is nog 0-0 na een minuut of vier. Maar vooral Ado heeft van zich laten horen. In het begin van deze wedstrijd. De eerste actie, Toornstra. Voorzet op Vicento, die niet verzilverd kon worden door de vervanger van Sherry. Daarna een weergaloze beweging van Van Duinen... waarmee die Joey van den Berg aan de rechterkant van het veld het bos instuurt... vervolgens het strassomgebied ingaat. Ziet dat Vicento en Poupon mee zijn, alleen hij doet het helemaal zelf. En Boer kan redden en vervolgens de corner... terwijl Boer nu moet redden op een voorzet van Meijers vanaf links... en dan geraakt wordt aan de hand door Poupon. Schrijft van Siegem erbij. Poupon met de handen omhoog van... Nou ja, sorry, excuses. Boer heeft die aanvaard... maar heeft er vooral niet minder pijn... op Home. De corner die overigens nog volgde op die redding van Boer. Werd genomen door Holla en goed gekopt door Beugelsdijk. Hoewel goed al ging over de goal. spel Ligt hier dus even stil omdat Boer toch wel uh, vrij veel last heeft van die hand. Waar die dus aan geraakt werd door uh, Poepon. Was een uh, strakke voorzet uh, vanaf uh, de linkerkant. Ja de redding was er van Boer. Maar Poupon die gaat voor die derde goal en raakte dus uh, de doelman. Wordt eventjes uh, nu opgelapt zo'n beetje mentaal door Van Siegem. Uh, vijf minuten onderweg bij ADO Pekswolle. 0-0 is de stad. Alkmaar dan in de houtkamp. Al twee blessures gezien, eentje nu uh, voor Missy Jan, Virgil, Missy Jan vorige week nog doelpunten te maken, maar hij loopt weer gelukkig. Opvallend uh, de vriendschappelijke tikjes meteen van diverse AZ-spelers op het lichaam van uh, Missy Jan. Was het elke week maar zo dat er zo vriendschappelijk bij een uh, blessure werd. Uh... Uh, ja, opgetreden. 0-0 de stand overigens na 6,5 minuut spelen met AZ in balbezit. De overtreding was van uh, die kleine Wijnaldum broertje van uh, de Wijnaldum van PSV. Giuliano is dit bij AZ, die dus linksback speelt. En uh, hij heeft de bal zojuist gepaasd is het Elm die aan de bal is in de middencirkel. Bal eventjes terugleggend naar Rijnen maken van het enige doelpunt voor AZ vorige week. In de wedstrijd die verloren werd van FC Utrecht met 2-1. Echte bal in de breedte overigens. Wordt met moeite door Gudmundsson gepaast richting Wijnaldum. Gudmundsson blijft, of viergever blijft even liggen. Maar het spel gaat verder, want viergever staat weer. goede beweging van Berens. Kreeg ook de eerste mogelijkheid in deze wedstrijd toen hij een goede voorzet... Uh, uh, van Eltidoor onder controle kreeg en de bal hard schoot richting het doel van David Meul. Maar de Belgische keeper stond goed op zijn post en hield de bal tegen klemvast. En uh, dat was het eerste gevaar van AZ. AZ weer in de aanval. AZ dat dus de betere ploeg is. En AZ dat nog altijd op de nul staat, net als Willem II. LKC NEC, racht niet meer. 6,5 minuut gespeeld in de tweede helft. 1-0 voor RKC. Als dit zo blijft kan de ploeg een sprongetje maken op de ranglijst. Dan gaat RKC van de elfde naar de achtste plek. Martina aan de bal. Rechterkant van het veld. 20 meter over de middenlijn. Jozefzoon in actie. Afvallende bal is voor Naya. En zo houdt RKC hem in de ploeg met Chevalier. Die dan vervolgens wordt vastgehouden. Maar Brahma fluit daar niet voor. En dus kan de bal richting Platje. Maar op tijd teruggespeeld bij RKC door Drostop, doelman Zoet. En zo is RKC uit de problemen weg. En is de afvallende bal wel voor Nathaniel Wil. Vooraan de rechterkant voor NEC, terug naar Wil. Eigenlijk verwacht je toch wel wat van NEC. De ploeg die niet zoveel heeft laten zien in de eerste 45 minuten. RKC daarvoor god misschien een klein beetje hetzelfde. Maar dat noem je dan toch geduldig, want er waren wel degelijk wat kansjes. En eigenlijk was er voor NEC heel weinig dreiging voorin. Met met name platje die we niet gezien hebben. 6,5 minuut gespeeld zojuist. We zitten een minuutje verder in de wedstrijd. Tweede helft loopt 1-0 voor RKC tegen NEC. Is Den Haag al een beetje uitgeraast, Roland van der Geer? Nee, zeker niet. Want er is alweer een schot geweest van Holla. Net naast de goalbal werd er ergens getoucheerd halverwege. En de corner werd vervolgens weer door Vicente overgekopt. En zo gebeurt er heel veel. Maar op één speelhelft. Maar is het nog altijd 0-0 na een minuut of acht? Maar ADO is echt agressief begonnen. Gunt zwolle echt geen seconde tijd. En Coutinho moet nog altijd voor het eerst in actie komen. Hier is Ado weer over de linkerkant. Dan moet Supusepa wel hard lopen. Ter van het strafstondgebied zet hij voor. Het bal komt niet bij Vicento. Broersen probeert dan enige rust te prediken. Maar dat lukt niet. Hoewel, nu via pluim komt Zwolle onder de druk van ADO uit. En komt het dan ook op de helft van ADO Den Haag. Maar daar is dan Meijer, steekt zijn voet uit. En herstelt dan weer het Haagse balbezit. Zij het voor even. Want Van Duinen komt hem weer in de voeten van de rechtsachter van Polen. Wint de trap van hem. Een prooi voor Omeru. En dan heeft ADO de bal dus weer te pakken. Drie jubelaars. Is Hollaak noemde hem net al, 150ste wedstrijd in het betaalde voetbal. Meijers zijn 200ste en Toornstraat zijn 100ste. Dat wordt nog een hele drukke nacht, want uh, dat moet natuurlijk allemaal gevierd worden. Maar het meest gevierd zou eventueel een tweede thuisoverwinning zijn. ADO begint goed aan uh, deze wedstrijd, heeft het balbezit en heeft dus uh, de, de, de storm een naar voren. Maar Boer tot nu toe een uh, lelijke staal in de weg voor uh, ADO Den Haag. Na 9 minuten is het 0-0. Willem II doet meestal alles van achteruit, hè Andy? Ja, dat ja, doen de, de, de, de, de meeste ploegen overigens hoor. Maar uh, nu ook AZ van achteruit. Uh, eerst zagen we uh, ergens Johansson en toen de Paas, de diepe bal van Rijnen. Nu is Maher met een mooie beweging. Bal voor het doel en die wordt half geraakt door Willem II-verdediger, Haastroep. En dat uh, levert geen gevaar op voor eigen doel. Maar Willem II is te uh, minderen in deze fase als viergever de bal voor het doel geeft. En dan weer met heel veel moeite wordt verdedigd. Weer zit ook uh, Haastroep uh, daarbij en dan wordt de bal opgevangen. Door Marcus Hendriksen spelend op het middenveld. En uh, Johansson is de rechtsback van uh, AZ en uh, Etienne Rijnen heeft de bal opgevangen. 0-0 de stand na 10,5 minuut spelen met uh, de eerder genoemde Johansson uh, daar op de rechtsback plaats. En dat uh, komt omdat uh, Lam die vorige week daar mocht spelen, de jonge Lam Vin. Uh, vandaag weer op de bank heeft moeten plaatsnemen. zit voor AZ, maar nog geen grote kansen. Ook niet voor Willem V. En dus 0-0. Hoe leuk is de tweede helft in hè? Kracht van niet mee. Hè? Uh, niet veel leuker dan de eerste, om eerlijk te zijn. We kijken wel naar de hoekschop van RKC, maar die bal wordt gepakt door Babos. Die veroorzaakte die corner bij de 1-0 voorsprong voor RKC nog steeds. Zojuist zelf een trap van zijn collega Zoet bij RKC. Die bal stuit erdoor komt bij Chevalier zonder dat er iemand tussen zit. Een verre trap van de RKC-doelman. En Chevalier schiet die bal maar een halve meter over het doel via het handje dus van Babos. Dat was wel een aantrekkelijke moment. Hoor ik daar een tjoentje op de achtergrond? Jazeker, dan gaan we eruit voor het nieuws van hoe laat is het? 8 uur zijn we straks weer terug. Tweede helft RKC, en NEC, het staat hier 1-0. En bij de andere twee wedstrijden die om kwart vracht zijn begonnen. Ado, volle en AZ Willem twee Een minuut of 13, 14 gespeeld. Dus nou, 11, 12. En het is nog 0-0 daar. Het NOS uh, Journaal, 8 uur, Mariel Hageman. En daarna zijn wij er weer met Langs de Lijn. Tot zo. En Sport op Radio 1. De eredivisie morgen om 2 uur. Deerveen Roda. Ja, Jans, met met flitsen in de pers en de slotfase 1 langs de lijn. Gestrek, gestrekt. Hij wordt buiten de banen getikt. En ook Nakvije rood. Nee, want ik zou eens gaan schieten. Ja, waarom niet? VW Vitesse. Na de 2-2, de bal van dichtbij. Bijna ingetikt. En om half 5 terug. Oh, dan komt de 1-0 van PSV. Nee, PSV 20. Jongens, wat een middag wordt dit. En bovendien Manchester City, Manchester United.